Wanneer men komt in een concert of in een variété Je ziet er altijd vrouwtjes net, die vragen ga je mee Trakteer me oester, cotelet, champagne, caviar Ik weet een adres, pijn en net, je weet wel bij Van Laar En kom je daar dan aan, dan zegt de lieve man grond, Ga je mee naar boven, jammer het een het deurtje kan je sluiten, we zijn daar met z'n tweeën. Nacht eerst is het leven, wondervol en net. En als je een roes hebt in je lijf, dan ga je stil naar bed. Moeder had het dochter reis, die ze graag trouwen liet. Ze bezocht dus iedere feest en bal, maar een koning van niet Bij het laatste bal waarop ze was, heeft ze echter meer geluk. Daar ziet ze een nette jonge man en denkt, nou heb ik lukt. Ze zegt tot hem, meneer, oh u verplicht me zeer. Gaat u mij naar boven, daar is de foyer. Alles zet mijn dochter, breng ik daar dan mee, u hebt dan de keuze en neemt u er één, dan ga ik met de andere weg, u blijft met haar alleen. Eer Leeman heeft een boze vrouw die het leven duur hem maakt. Daar wordt ze op een goede dag door een andere man gestaakt. Verheugd gaat hij nu s'avonds uit en gaat er van vandoor. Daar ziet hij vlot een vrouwtje net, een klerk van zijn kantoor. Hij kijkt hun beiden aan en vriendelijk zegt hij dan, oh, het gaat nog wat naar boven eer de dag treedt aan. Ik wil nog graag een beetje de frisse lucht ingaan. Eén ding zal ik je zeggen als je op een kwade dag mijn vrouw soms weer naar mij toestuurt, dan krijg je je ontslag.